Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS journaal. In Zweden is een man gearresteerd die wordt verdacht van het beschieten van allochtonen in Malmö. Verdachte is 38. Hij is gisteravond in zijn huis gearresteerd en wordt verdacht van moord en pogingen daartoe. Verdachte die voor twee wapens een vergunning heeft, ontkent elke betrokkenheid. In Malmö zijn ruim jaar tijd zo'n 50 keer mensen met een donkere huidskleur op straat beschoten. Daarbij viel één dode, een jonge vrouw die ruim een jaar geleden bij een moskee werd beschoten. Bij de andere incidenten raakten alleen mensen gewond. Actievoerders hebben zich bij Celle, Noord-Duitsland, aan de treinrails vastgeketend om een transport met kernafval tegen te houden. De trein is met radioactief materiaal op weg van Frankrijk naar Dannenberg. Daar vandaan gaan de containers met vrachtwagens naar Gorleben, waar het materiaal wordt opgeslagen in een oude zoutmijn. Vannacht en vanochtend probeerden activisten al om het spoor te blokkeren, maar de politie kon dat voorkomen. Wel kwam het toch gevechten met demonstranten. De trein heeft intussen meer dan acht uur vertraging. ADO Den Haag heeft in Amsterdam Arena met 1-0 gewonnen van Ajax. De Hagenaars kwamen vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van Verhoek. In de tweede helft slaagde Ajax er niet in de tijd te keren. En alleen de laatste minuten kregen de Amsterdammers een paar echte kansen. De achterstand van Ajax op koploper FC Twente is nu opgelopen tot 4 punten. In zijn woonplaats Amsterdam is de tekenaar Peter Vos overleden. Vos tekende veel vogels, maar werd vooral bekend als illustrator van boeken van Simon Carmichelt en Renate Rubenstein. En verder was hij geruime tijd illustrator bij Vrij Nederland. Peter Vos was 75 jaar. Het weer in het zuiden en zuidwesten regen. In de rest van het land is het droog, bij een graad of 9. Ook morgen bewolkt en af en toe regen. En het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar en jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. G -G met met, met nu. nu zondag in Kennemerland. Come baby, let's roll.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 Van start en aldoende kom je eigenlijk tot de juiste oplossingen. Ja, dus, uh, uh, ja. Je, je, je komt dan ook eigenlijk niet echt voor een probleem te staan of uh, maar, denk je ook wel eens als je een, een script aan, of een manuscript aan het maken bent dat je ergens drie uh, bladzijden terug uh, denkt: van... Oh, klopt iets niet uh, dat je het weer terug moet? Of uh, heb je dat? Nee, dat heb, je heb je dat ik niet? Nog, nooit. Nee? nog nooit gehad. Nee, ik bedenk gewoon iets en ik ga zitten en ik ga schrijven. Ja. Ik ben voor een gecompliceerd mens erg simpel. Want dit is wel heel erg. Dus ja, ik doe er ja. gewoon niet zo heel erg moeilijk ik over. over. Ja. Ik wil iets vertellen en ja. dat moet je vasthouden. Ja. En dan komt er vanzelf een verhaal. Ja. Uh, dat, dat is dus, uh, zeg maar, even heel simpel gezegd hoe het uh, bij jou uh, werkt. Een andere schrijver, bijvoorbeeld Maarter Hart, zegt: ja, als ik uh, niks uh, heb, uh, dan kan ik wel achter mijn. Uh, mijn pc gaan zitten of mijn schrijfmachine, maar dan gebeurt er niks. Dan moet ik toch maar even uitstellen totdat ja, het wel komt. Dan gaat hij weer andere dingen bedenken. Ja, gaat hij weer andere van, dingen bedenken. Ja. Een jurk aantrekken of ja. zo. <laughs> dat is maar ja, hard. Daar heb ik wel ja. geen last van. Nee, Nou ja, goed. Het is, uh, het is bij ieder, ieder verschillend. Hij uh, ja, is een fantastische schrijver, dus hij, ja. ik mag aannemen dat hij wel weet hoe hij een verhaal Wat moet staat er nou of, bij jou zoal eigenlijk op de boekenplank? Uh, Och, nou, ik heb er een stuk of duizend thuis, dus... Ja? Uh,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 Hij is uitgebracht bij, uh, bij Cargo. Ja. Uh, ik ben het naam uh, kwijt. Het is uh, de. De Wolken van de Blauwe, de blauwe Wolk van de Droometers. Zo heette het boek. Even, even kortweg de titel. Ja. Ik denk dat het niet de exacte titel Ja, ik heb het niet paraat even wat, uh, wat dat is. Maar het was ook zo'n dik boek. Uh, speelde zich af in een, uh, in een fictieve Victoriaanse omgeving.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 uh, in de zomergids. De zomergids, hebben, de zomergids, ja. ja. In, ze, ze hebben een gids, 50.000 exemplaren worden daarvan gedrukt en ja. verspreid. Toen maar. Ja, ik krijg hem dan denk ik ook even. Want, uh, ik nou, van die zeggen. gids. Nee, digitaal denk ik, maar oh, ik krijg het okay, via de ja. nieuwsbrief krijg ik. Dus ik heb mijn vinger opgestoken. Dus. Ja, ja. Nou, en dan uh, komt hij daarin. Uh, we gaan in november, dus deze maand al uh, ga ik met de fondsredacteur...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 Obviously, your curiosity doesn't come naturally Obviously, your curiosity doesn't show easily Ik ga eventjes Celine onderbreken, want we gaan even naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en Sparenwoude. Want daar is volgens mij gescoord, Tjerk.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 Curiosity doesn't come naturally. Obviously, your curiosity doesn't show easily.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 That'll work things out. Will I still lean on? Or hover, have a sense so overcome? Between words, we just move a lot. But somehow, whenever you come around, there seems so much to hold on. Ja, nou, dat was Jori met Rest Your Eyes. Het is 1 uh, minuut over half vier, uh, ja, tweede helft uh, ruim onderweg bij uh, de wedstrijd tussen Bloemendaal en Sparenwoude. Als ik me niet vergis, hadden de uh, Sparenwouders net uh, gescoord en of Tjerk dat, uh, weet of daar een verandering is gekomen horen vanzelf. zelf. Nee, er is er geen verandering in gekomen, maar het was een goede kans voor Bardi. en en komt er ook goed in die bal. Maar er werd door de lijn afgehaald door de Spaanse Dat is de pech van Bloemendaal. Bloemendaal probeert het wel om uh, gelijk te komen, maar hij moet oppassen voor de counter. Dat betekent dat wij we om erom, erom een uh, doezel een wissel heeft plaats moeten vinden bij uh, bij, uh, bij een Bloemendaal. Het is het Joosts gedrag moesten ook binnen blessure. en dat betekent dat Brouwer erin gekomen is dat er achterin uh, drie mannen uh, in de verdediging is gespeeld en dat er dus een man extra midden had bijgekomen Dus Komt die bal richting Paul John. Paul John heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken of die ene kant. Heeft die bal nog steeds voet? Krijgt een man in zijn nek. Heeft er nog steeds die bal? Gaat kijken of hij hem kan kwijtraken. raken. hem dan goed. Richting Jeroen te Dikke. Jeroen de Dikke heeft die wel. Kan hem niet kwijt. En de klasse. dan een paal. Het paal kan er niet bij. En dit wordt ze gevaarlijk. Want het is Leunen ze die hem toch goed afschermt. En Leunen ze die. Uh, die uh die moet die bal op gaan halen. En plaatsen we dan richting Gijs-Jan Gijs-Jan aan de rechterkant van het veld. Plaatsen we dan weer terug naar, naar Leunen. Ze wederom naar Gijs-Jan. Gijs Gijs Gijs die bal is goed. De linkerkant nu gaat dan oprukken met die bal. Moet het dan gaan spelen. Plaatsen we dan bij die. deed je bal goed aan. Plaatsen plaats we dan weer terug op Gijs-Jan. Gijs-Jan. Gaat dan om zijn man heen. En die wordt onderuit gehaald door een speler van Spanje. Dat was de nummer 11, Marco Brouwer. Die Gijs onderuit haalt wordt vrij teruggegeven. gegeven. Gijs neemt er snel. Plaatsen we dan richting uh, Jeroen oh, oh, de Dikker. Oostan! Oostan! Nou dat kan. Daar, hij komt er wel maar net langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent dat die kant ook uh, verkeerd is. En dat de keeper van uh, Sparenbouwde, Patrick Kort, uh, die bal rustig kan oppakken. En hem in het spel kan gaan brengen voor Sparenmouden. Uh, Sparenmouden, dus wat met drie spitsen speelt. En Bloemedaal wat dus echt uh, ja, man om -man, man aan het spelen is. Om die gelijk maken hier uh, te krijgen in deze wedstrijd. Komt die bal van uh, de kort. Kom, hij is aan de en ze komt er weg. Oosan heeft de bal in zijn voeten. Oosan, hem dan naar Paul? paal. hoe kan hij erbij komen? Paal kan erbij komen. Plaatst hem dan goed. En dan wordt hij net voor de voeten van Biden weggehaald. En dat betekent uh, dat, het, uh, dat het gevaar geweken is dat die bal dus uh, over de achterlijn heen gaat uh, van uh, de doelman. En dat er een, een, een, een, een, een achterbal komt voor Patrick Kort. Dat was een goede actie natuurlijk van Palt-Jan. Paal jan trok hem ook goed voor. Maar het was het aan de leden van het van sparne die hem net kan weghalen. Die bal voordat Biden erbij kwam. Om hem in het laatste setje te geven. En zo dus in het netje te laten rollen. Komt die uh, schot van de Petrik Kort. De Petrik Kort plaatst we dan naar Terrence. Terrence kan er niet bij komen. En dat betekent dat weer eruit zou komen. Spanemoude heeft de bal in zijn voeten. Maar het is de Oostan die goed tussen Komt Oostan naar Terrence. Terrence laat hem lopen. En dat hij beter niet te doen. Had de het Sebastian Thomas. Die goed die bal weer wegkopt. En betekent aan deze kant van het veld een ingooi voor uh, Spaanemouder. Wat natuurlijk even de tijd neemt. Want we staan de volgende wedstrijd met 1-0 tijd. En met 1-0. En dan komt die ingooi van de op uh, de nummer 11.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 En dat betekent uh, dat snel weer het, ball het balletje omgehaald wordt door uh, Bloemedaal. En die vertalen het daar een Jeroen te Dikke die hem terugplaatst aan een rood leugens. Een rood leugens, de ballen zijn de voeten. Gaan kijken wie jij kan. Plaatsen weer in een Jeroen ten Die kan er net niet bij komen. Dat betekent dat Marco Brouwer van de die die kan oppakken. En dan moet het... Uh, Zoals je Thomas erbij komt. je Thomas moet dan naar de nummer 8 toe van Spaardenbouwer. Spaardenbouwer aan de linkerkant van, van, van, van het veld. Moet hem nog een plaats. Plaatsen er ook richting het stadsgebied. Maar die kan er net niet bij komen. Dan is het de nummer 7, Ronald van Veldhoop. Die die balken oppakt met Spaardenbouwer. Hij gaat de slot wagen. Doet hij dan ook? Die was er wel eens die goed oppakt. En meteen weer in het spel kan gaan brengen. En plaatsen we meteen weer verder en diep naar voren. En richting Baird. Die kan Baird erbij komen. Baird pakt hem goed aan, die bal. Krijgt dat er nummer 4 is en ik En die plaatsen we ver over de doelijn, over de, over de, over de, de zijlijn heen. Dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. Die gaan we er even meenemen. Kijken of het uh, gevaar gaat opleveren voor uh, Bloemendaal. Dus Baird die hem stel neemt. Baird die plaatsen we dan richting Hoza. Hoza. naar Terres. Terres. Terres heeft die bal goed in zijn voeten. Gaat kijken hoe hij gaat dan richting Saskogi. Maakt een actie. Nog een actie. Nog een actie. En dat is een actie te veel. Nou komt die bal tegen de scheidsrechter aan. Is Bart die bal kan daar. En dan is het Zwanenwoude die weet om die bal kan veroveren in het stadsgebied. En dat betekent dat we de nummer 8, Richard Herder, die bal kunnen overpakken. Nou moet Langens eruit komen. En nu is het 2 tegen 1. 2 tegen 1. Nou moet Sebastian Thomas komen. En dan is het het de spel. De spel. En, uh, en dat is het uit de spel. En de scheidsrechter gaat het niet. En dat betekent dat Zwanenwoude hier met 2-0 voor staat in deze wedstrijd.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 All the fears aside, lying in a pool of sweat. There's only one thing that I know. The sun goes down. Antonio Banderas, want uh, hij is het. Gaan we eventjes uh, laag zetten? Want er is weer gescoord in de wedstrijd tussen Bloemendaal en Spaanemoude. Dat wel in de slotfase zitten. Tjerk. En hier is het uh, 3-0 geworden in die wedstrijd. Het was uh, Richard Gravenmaker die die bal uh, wederom voor zijn voeten kreeg. En uh, ja, en hij had uh, de vrije loop. En dat kon betekenen dat hij het zo erin kon schuiven. En dat betekent 3-0 in deze wedstrijd voor Spaanemoude. Met nog een minuut of 7 te gaan. the ride. En daar gaan we weer. Er is uh, waarschijnlijk weer wederom gescoord bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Sparenwoude. Slotfase, het uh, stond 0-3, Tjerk. Het is uh, maar liefst 0-4 geworden. Het is uh, Rutte die de bal op zijn kop kreeg. En hem over Bas van zijn heen uh, kopte Bas van zijn die last van de zon heeft. En ja, die kon het niet meer zien. En dat betekent dat het hier in die wedstrijd 0 tegen 4 is. En wederom weer even in, uh, inbreken. Want de wedstrijd Bloemendaal sparenwoude gaat nog even door. chirk. Komt de slas van aan voor uh, Bloemendaal. En uh, Paald John gaat erachter en die schiet hem goed in. En dat betekent hier die wedstrijd dus uh, 1 tegen 4. Het was dus een, een, een op tegenover Paal Jones, Hij werd gevloerd. En dat betekent waarschijnlijk dat op dezelfde de stip gehouden. En dat betekent dat Bloemendaal toch nog een doel van meepakken in deze wedstrijd. En dat de stand hier 1 tegen 4 geworden is.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 Lopen. En het is uh, nog niet leeg. Uh, de de, de pijn van Roendeal. is 1 uh, uh, tegen 5 uh, uh, geworden in deze wedstrijd. Het was net een ja, Terras had de En Terris ging wel over met die bal en verliest die bal. En heel Roemen was uit zijn positie. En zo kon Sparenwouden gewoon doorlopen. En dat betekent dat het hier 1 tegen 5 staat in die wedstrijd.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 En dan zou ik, ja, ga ik toch eens even kijken hoe het met Robbie Harms is verlopen. Gisteren geridderd en vandaag had hij een bijzonder uitje. Dus ik wil toch van collega Harms weten wat uh, dat uitje nou geweest is en met wie dat allemaal geweest is. Dus dat uh, gaan we straks in het uh, laatste uur doen met de interviews die ik opgenomen had vorige week vrijdag in Patroonaat. Dit is uit 1982. Het sloot mooi aan bij het tweede roman. Een echte Machiavelli-roman van Marco Thomas. Mijn ieder van. Daryl Hall en John Oates gaan het opvullen tot 4 uur. En dan ben ik weer met de laatste gedeelte van deze zondag in Kennemerland van zondag 7 november.